1 uur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 De politie heeft drie nieuwe verdachten aangehouden in een grote cocaïnezaak. De drie kwamen in beeld bij een vervolgonderzoek naar een Rotterdammer die in juni al werd opgepakt. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor de invoer van duizenden kilo's kook via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De streamingdienst Voetbal TV is deze week failliet verklaard...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 Het weer, vannacht kans op nevel of wat mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolkenvelden. In het noorden kans op wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersamdienst. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij de Koentunnel op de A10 richting Zaanstad... Er is een technische storing aan de verkeerslichten. Je hebt daar 20 minuten op onthoud. Ook op de A5 richting Amsterdam staat het daardoor vast voor de aansluiting met de A10. Ook daar heb je 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je somber, gespannen...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 I got love I got gang, cuz the game was given to me. say my name, say my name, cuz ain't nobody tighter than me. Give it up, give it up, give it up. You like the way I'm running this beat? I don't know, don't no, nothing better. Chasing my channel, no. you ain't never listened to me. I got love, love, love, love, love, love, love, love. love, love.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 Ja, And so the world a burning life and never shines so bright. Here comes, here comes the power the power.